Fantijn met het NOS Journaal. Kankerpatiënten krijgen om financiële redenen niet altijd of niet direct de beste behandeling, dat zegt het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Het specialistische ziekenhuis krijgt steeds vaker mensen doorverwezen die door hun eigen ziekenhuis niet zijn getest op bepaalde genetische eigenschappen, bijvoorbeeld in het geval van longkanker. Vermoedelijk voeren de ziekenhuizen die test niet uit omdat de uitslag tot een peperdure behandeling kan leiden en daar hebben die ziekenhuizen geen geld voor. Een rechtbank in New York heeft een Al-Qaeda-terrorist tot levenslang veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de aanslagen op Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania in 1998. Daarbij vielen honderden doden en gewonden. De Saoedier was volgens het Amerikaanse OM niet een van de uitvoerders, maar hij heeft de aanslag mede mogelijk gemaakt. In de zaak zijn 26 mensen aangeklaagd. Dit is de achtste veroordeling tot nu toe. Op internet, onder meer bij de NOS, zijn de beelden te zien van de schietpartij dinsdag in de De Klerkstraat, waarbij een man werd gedood. De politie heeft de beelden vrijgegeven in de hoop meer informatie te krijgen. Het slachtoffer was een bekende van de politie. Strijders van Islamitische Staat hebben het regeringsgebouw veroverd in de Iraakse stad Ramadi. Dat melden ooggetuigen. Ramadi ligt 100 kilometer ten westen van Bagdad, in het midden van het land. Het is niet duidelijk of Ramadi nu helemaal in handen is van IS. En Nederland spreekt met de internationale coalitie die strijdt tegen de islamitische staat over een langere militaire missie in Irak. Volgens minister Hennis van Defensie is de klus zeker nog niet geklaard. Om de missie uit te breiden naar Syrisch grondgebied wil het kabinet eerst een VN-mandaat. Het weer alleen in het uiterste noorden zijn nog hardnekkige wolkenvelden. Verder is het wisselend bewolkt. In het zuiden is het nog tamelijk zonnig. Het blijft droog. Morgen eerst wolken en wat regen. In de loop van de middag droog en wat zon. Het wordt rond 14 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat bij Hoogmade 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En verderop staat ook een file bij Leidschendam, want daar is ook een rijstrook dicht. En dat levert 2 kilometer op. Tot zover de verkeersinformatie.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 You just tremble inside. Then I know how much you want me. That you can't hide. My love Can I just make some bold romance with you My love Terug bij Zandvoort draait door op deze vrijdag de 15e mei. En uh, de, we hadden er even te gast. Uh, Van Morrison, ja ik geloof het niet. Maar ja. ja, we hadden hem. Gelukkig wel. Gelukkig wel. Maar 4 minuten 34 lang. Ja, 4 minuten. Nou, hij zal weer weg. Hè? Ja, heeft te druk joh, dat wil jij niet weten. Ja de ene klus naar de andere klus. <lacht> een beetje bijsnappelen. Ja, als ik het goed zie komt er nu ook een band binnen. Ja. Of in ieder geval een duo, of weet ik veel. Maar en nu, dat gaat, uh, gaan we dat straks allemaal doen. Uh, want uh, als wij live muziek beloven, dan komt er ook live muziek. Goedemiddag. Goedemiddag. Daar gaan we helemaal voor zorgen. Uh, Gitarre zie ik binnenkomen. Nou, het komt helemaal goed. Ja, het komt, uh, ja het komt helemaal goed. Danseressen erachteraan. er achteraan. Ja, prachtig. Ja. <lacht> ja, ja. Als we een show krijgen, hè? Sander was je tutu. <laughs> ja, Hij nou ja, probeerde net de plie te doen. Dat lukte ja, dan maar. En dus. nou dat en, LV? <tum> Juist. Goed, ja. terug naar de woorden van de dag. Ja, ja terug naar, naar de strandtent, dames en heren. En terug naar. Uh, die prachtige plannen. Uh, hoeveel jaren, Giel, Michiel, heb je ervoor uitgetrokken. om dat allemaal te verwezenlijken? Die, die, uh, uh, oh ja, en ik had nog een vraag. Die schoot me ineens te binnen. was ik voor. voor dit, uh, uh, het nieuws vergeten te stellen. Je had het over een babbelwagen. Ja. Ja, dat is ook weer ver van voor onze tijd natuurlijk. Maar wat is dat voor een ding? Is dat een kar om in te babbelen? Of, um... Ja, min of meer. Daar ja, kwam ja. de naam wel vandaan. Het is een, ja. uh, een opengewerkte badkoets met ja. een bank erin. En daar kon je dus met een groep van een man of 7, 8. Kon je daar het water in gereden worden. En dan ja, ging je al babbelend, ging je naar de vloedlijn. Ja. En uh, dan nam je het bad en dan ging je al babbelend weer terug. Al babbelend het weer terug. Ja. Ah, dus dus de, de badkoets, dat was voor Beslogen één dame. Dat ja. was voor één persoon. En dan had je de babbelwagen, dat was dan voor de mensen die uh, met een groepje gewoon gezellig. Uh, dat die in wilde. Precies, zo is het, Ruud. Zo is het. Goh, ik leer nog eens wat hier. Ik doe het helemaal wijsje in het programma. Ja, je bent nooit te oud om te leren. Nee, je bent nooit de oud. om te leren. Dat, is, dat is inderdaad een ding wat zeker is. Je bent nooit te oud om te leren. En dat maakt het ook zo leuk, dit soort dit programma. Want je komt hier allerlei interessante uh, mensen tegen. Zoals uh, Michiel Drommel dus die. Uh, dus, uh, dit gaat doen. Vanaf, vanaf wanneer staat die tent in, in, in het Zandvoorts Museum? Uh, vanaf 26 juni en het blijft staan tot 16 augustus. Tot 16 augustus. En in die tussentijd, stel nou dat er een prachtig mooie zonnige dag komt in juli, dan wordt die verplaatst? Nee. nee? We blijven daar staan omdat mensen natuurlijk erop rekenen dat ze die tent kunnen zien. Ja. En niet alleen die tent hoor, want er komt. Uh, de Bomschuitclub heeft daar een uh, expositie. De reddingsbrigade is daar. Dus er zijn allerlei de bibliotheek doet mee. Er zijn allerlei mensen die, uh, die daar een bijdrage aan leveren. Dus en, het, uh, en het gaat helemaal dus over, over Oud-Zandvoort? Allemaal dus, het strandleven van Zandvoort. Het, strand, het strandleven van ja. Zandvoort. Ja. Maar dan van, van, van voor de oorlog? of, of allemaal? Ja, de allemaal, ja nou, ik denk de ontwikkeling zeg maar, vanaf 1900. Want het eerste strand, dat heb ik al van Volkert uh, Bloemen ervaren. Die gaat bij ja. mij nog het een en ander uitzoeken in het archief. Die zei dat de eerste vergunning voor zo'n strandtentje werd in 1908 afgegeven. Dus ja, ja. vanaf daar kwamen die strandtentjes. En ze stonden tot ongeveer 1930, 19, ja, begin jaren 30 stonden ze op het strand, midden op het strand. Ja. En toen zijn ze later naar de reep toegegaan en werden ze ook uh, van hout. Toen hebben ze die, zeg maar, dat, dat frame wat wij dus nu gebouwd hebben, wat bedekt is met dat canvas, ja. dat werd toen betimmerd. En dat, zo zijn die strandtenten dus langzaam van hout geworden. Ja. En uh, zijn ze ook naar de, de reep toegegaan en konden ja. ze daar blijven staan. Ja, en dan het uh, ze dus ook ineens paviljoens. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Hoewel iedereen, nou, een heleboel mensen hebben het nog steeds over strandtenten. Maar ja. dat kwam dus uit die tijd, hè, dat het ja. echt nog tenten waren. Maar het is, het is wel frappant, want uh, eigenlijk heeft... Is, is bijvoorbeeld zoiets als een jaar rond exploitatie. Zoals we er dus nautiek nu hebben, in zo'n en, en nog een aantal. Dat is eigenlijk nog helemaal niet zo gek lang. Hè? Dat nee. je dus permanente tenten had. Dus of, of zaken had, gebouwen had. Eh, die, die dus dan inderdaad permanent op het strand blijven staan. Dat is, dat is eigenlijk nog, nog vrij kort. Ja, ik denk begin jaren negentig is uh, Take 5 ermee begonnen. Hè? Ja. Dus thuis helaas bestaat het niet meer. Maar die, die, die zijn er inderdaad, dus denk ik zo'n beetje mee begonnen. Dat was de test om te kijken hoe dat überhaupt zou kunnen functioneren met de, de naja en zo. Ja. En dat het dus eenmaal dus bleek te kunnen als ze, ze een beetje omhoog zetten, Zijn die andere vijf erbij gekomen, geloof ik. Oké. Okay. Nou, we gaan er straks natuurlijk even lekker verder over praten. Tussen is de band Jack en de en Die zijn ook binnen. Ik krijg nu een van onze Dolly. Onverprezen dolly krijg ik nu een heerlijk glaasje cola. Uh, heb je de je in gedaan, uh, dolly? Oh, een beetje vodka heb je. Uh, Oké, okay, nou is ook, goed. Ook, lekker. ook lekker. Ook lekker, tuurlijk. Goed, um, we gaan terwijl de band aan het stemmen is en we zo ook even gaan soundchecken natuurlijk, want dat moet ook allemaal nog gebeuren. Um, <tieft> dan gaan wij een plaatje draaien. Heel oud, lekker oud, Maris vindt dat oude meuk. Ja, heerlijk. Maar dit is hele oude meuk hoor. Heel oud? Ja, 19. Uh, 67, schat. Zo. Ja. ja, toen was ik er nog niet. Nee, maar het is wel leuk. Ken ze wel, overigens? De Kings. Ja. ja. Maar ja, we draaien nou eens een keer niet lola Die hoort ze vaak. We draaien nu deze. I'm that. Je denkt. Luister goed. Luister goed. Ik heb een meisje thuis. Een meisje thuis. Die zou niet willen. Ik ben te laat. Sorry, ik ben te laat. Tijd, yeah. iemand was je voor. Veel te laat. Jij bent veel te laat. Iemand man je voor luister. Jij bent veel te laat. Veel te Jij bent veel te laat. Je man je voor. Sorry, lieve schat, ik heb een meisje thuis. Ik heb een meisje thuis, die zou niet willen. Het hoorde hier de Kings, een oud nummer, Mr. Pleasant. Er is dan weer een stukje nieuwer, Nielsen. Ik heb een uh, meisje thuis. Heb je, oh ja? Ja, ik heb een meisje thuis, meerdere niks, zelfs. Heb, heb je niks van verteld? Nee, nee, nee, ze zit ook in mijn aquarium. Hé, <laughs> hey, dat is dus verbouwd hoor. Ja, hoezo? Nou, je mag geen vrouw in mijn aquarium stoppen. Oh, ik even dacht dat je ze mocht opsluiten joh. Nee joh. Oh, dat, dat dacht is, ik. Dat, is, dat was vroeger. Oh, dat is, dat niet, is meer. niet meer. Nee, dat is niet meer zo te oh, maar ik zit nog zo in die tijd van vroeger, hè. Dat merk ja, je wel weer. Ja, ik merk het wel weer. <laughs> daarom vond je, je de kings ook leuk. Ja, precies. Ja, precies. En een van die meisjes heet ook Lola. Oh, ja. Juist. Ja, jij, jij hebt een vis, een vis die Lola heet. Ja, Heb van je, de kings. En ja. kamb heeft er een liedje afgemaakt. Heb, je, ja. Ja. Heb ja. je er ook een uh, fish called Wanda in zit? Of niet? Precies. Oké. Okay. Twee zelfs. Twee. Goed, nou, intussen aangeschoven uh, Jack en The Weatherman. Een uh, prachtig duo. En ik heb al een klein stukje van de muziek uh, mogen horen net tijdens de soundcheck. Nou, ik wist dat natuurlijk al, want ik had de cd al. <laughs> uh, <coughs> Tenminste, die stond al op mijn uh, streaming ding. Dus die heb ik al uh, een paar stukken van gehoord. Helemaal te gek. Jack en the Weatherman. Nou heren, stel je even aan ons uh, publiek onze twee luisteraars voor. <laughs> Allebei de luisteraars zitten overigens nu ook in de studio. Maar dat ja. te zijn. Hè? Nou hallo alle twee. Ja. Uh, mijn naam is Barry en ik ben Jack van Jack and the Weatherman. Mm -hmm. Ik ben Sebastiaan. En the Weatherman van Jack and the Weatherman. <laughs> dus jij bent meerdere figuren in één? Of, of uh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. En jullie hebben een, een apart, een beetje apart, instrument, nou, apart instrumentarium, gitaar, twee gitaren. Maar uh, wat er op die grond ligt, wat is dat? Dat is een uh, een stompbox. Ja. En uh, want wij staan een beetje te pielen met we willen akoestische muziek maken, maar we willen mee, wel een beetje lading en een, dat het ja. een beetje gaat pompen zeg maar op het podium met dingen ja. Ik dacht, hoe gaan we dat nou doen? En uh, toen heb ik een soort van... Uh, het is eigenlijk gewoon een heel simpel een doosje met een microfoon erin. Ja. Dus als hij daarop stampt, dan draaien we al het hoog eruit. En dan hoor je alleen nog maar een dikke lage kickdrum. Oh ja. Maar het is gemaakt van een... Um, een um, stuk hout en een uh, oude wasmachine mat. <laughs> <Okay>. <laughs> dus dat was super klutzorg. <laughs> ja, creatief? Ja, ja creatief. Ja. Zoals wij vroeger um, contrabassen maakten. met elastiekjes erop. van een oude theekist. En, en, um, ja, een oude om... theekist, een stang en een draadje toch gewoon? Ofzo, ja, is, ja, of, uh, ja, ja, ja, ja. Maar traden uh, jullie er ook mee op? Uh, ja, hoor. Nou, de theekistbas is heel beroemd. <laughs> Zeker in de oude, oude jazzmuziek. Als er geen. geen uh, geen geld hadden om een mooie contrabas te kosten. Nou, Dat is een teekist, dan maak ze een teekist, een halsteran, en daar hals en ja. dan werden er dan wat snaren opgespannen. En daar werd gewoon bas opgespeeld. Ja, ik, ik zal nooit vergeten dat ik mijn mijn, uh, <laughs> mijn mijn eerste elektrische gitaar. Dat was heel mooi, en ik kon helemaal niet spelen natuurlijk. En ik ontdekte dat dat je alleen maar leuk uh, dat het heel goed klonk als hij ook een beetje vormde. Dus wat deed ik dan? Dan ja. sloot ik de gitaar op de microfooningang van mijn oude. Die draaide ik helemaal open. Nou jongens, zie je Jimi Hendrix? Echt... In plaats van een distortion pedaaltje, deed ik gewoon op de microfoon. Ja, en dan, nou ja, en, niet? en dan helemaal open en dan. dan... heeft me wel een paar buizen gekost. Oh, ja, ja, dat kan ik begrijpen. Maar goed. Een beetje gaat whisky niet... erbij en dan... ja, Het gaat niet om mij, maar het gaat om jullie. Eh. Uh, <coughs> ja. Zoals ik voor elkaar zetten. let u even op hem en let u even op mij. Niet op mij. Ja. Maar, um, repertoire. Uh, ik hoorde net een liedje. Jullie spelen uitsluitend eigen werk? Of, of ook bestaande dingen, Jack? We schrijven alles zelf. Uh, alles zelf? Ja. Ja. ja, ja voor het nummer wat je net een stukje hoorde, dat uh, gaat over Haarlem. Over Haarlem? This town, ja. En oh, ja. daar komen jullie vandaan. Wij wonen nu in Haarlem en we zijn uh, geboren in Emmen. Ik zijn acht jaar geleden geëmigreerd naar, uh, naar Haarlem. Ja. Hebben jullie wel een vergunning? <laughs> ja, ja, ja, ja. ja, we hebben een vergunning ook gehad. Ja. Okay. We zijn nog geen muggen, maar... 100 100 <laughs> <laughs> Maar uh, wat, wat, deed je, wat deed je besluiten om van Emmen naar, naar Haarlem te komen? Uh, Ga maar eens naar Emmen toe, dan snap je wel. Ja, en het is sowieso ook een feit dat Haarlem de muziekstad is, hè? Haarlem is ja, de muziekstad ja, ja, van Nederland. Ja, ja, ja, ja, ja, dat, ja. dat, dat, ja. dat onderschrijf ik volledig. Ja, ja. Dat, dat, is niet de, dat is niet de reden dat we heen zijn gegaan, hoor. Nee, maar het is gewoon een mooie stad. Ja, een mooie stad en uh, vlakbij alles. Bij Amsterdam, Strand, Zandvoort, Zandvoort. Ja. ja, want jullie waren hier vrij snel. Ja. ja. <laughs> ja op de fiets, Zo. hè? <laughs> Zo, dat was echt... Uh... Ja. Ja. Waarom wil je mee? Nee, maar ik werkte ook in, uh, hier in Zandvoort bij het bij op het strand. Ja. Want ik moest uh, gaan sparen voor, uh, voor allerlei dingen: ja. reizen en zo. En toen ja. dacht ik van, nou, waar kun je sparen? En dat kan op het strand, dus dan kun je hard werken. Ja. Ja. En uh, nou, zie je vlakbij. Vlak bij ja. Haarlem. En Haarlem ligt natuurlijk vlakbij Amsterdam. En ja. in Amsterdam, zeg maar, ik was of in Amsterdam wonen, of in Haarlem. Maar als je in Amsterdam woont. Dan ga je alleen maar suipen en uit eten en ja. leuk hebben. kan in Haarlem ook heel erg goed overigens worden. Ja. True, true. Maar je kan je in Haarlem als je goed je best doet vervelen en leren gitaar spelen. Ja, dat is waar. <lacht> dat ben ik met jij. <lacht> dus, uh... Nou, dat is dan wel, dat is dan wel weer, Ja, dat is wel waar. Ja. Zo ben ik ook aan het orgelspelen gekomen. Ja, dat klopt. En toen had je niet eens zoveel kroegen. Nu was het goed. <lacht> eh... Jack and the Weatherman, de naam. Hoezo? Waarvan? Uh, heb je iets met meteorologie of uh... <laughs> of iets met Jack? Het is eigenlijk iets op... met ja <laughs> ja. sowieso een bro <laughs> relationship. <laughs> ja. nee, mijn achternaam is Weerman. Oh, Oké. Okay. En dat uh, is letterlijk vertaald de Weatherman in het Engels. Ja, ja. En uh, Barry heet Krikken van de achternaam. Krikken. Mm -hmm. Ja. En uh, dat is de uh, auto op Krikken is Jack op een car. Ja, ja. Ja. Oh, vandaag ja. Jij zult weer aan het andere uh, betekenis van krieken te denken. Eh, uh, uh, Maurice, laat, me <laughs> laat het ja. nou voor uh, één keer... Als laat ik we. nu niet dit heerlijke stukken leven in mijn mond had... Hè, ik laat denk laat ik dat ik we nu nog nul luisteraars uit. hebben. Ja, maar dat aantal luisteraars, dat gaan we weer opkrikken vooral uh, als... Op knikken, hoor je hem even? Ja, ja, ja, goed, heel, heel goed, heel ja, ja, goed. Ja, ik zit hier gewoon, hè, ik zit hier gewoon aan het ja. Oh, je ja, zit lacht. erbij? Ja. Maar we gaan het, het, het, het aantal luisteraars, nou, we gaan het houden gewoon. En er komen er nog veel meer bij, want die gaan het allemaal even vertellen. Van jongens, zet dan gauw die radio op CFM, want er komt nu een stuk live muziek. Dat wil je niet weten, zo mooi als dat is. Dus ik nodig jullie uit naar de microfoons te gaan. Speerplaats. Naar de speelplaats te gaan en dan gaan wij genieten van uh, de muziek van Jack and the Weatherman. En dat klinkt, uh, ik zei het al, ik heb al een klein stukje mogen horen. Wij hebben hier al een stukje mogen horen. Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. Kijken en, of het nou net zo goed gaat. Nou, het gaat be beter nog. Oh, spannend. Ja, ja gaat nog. Ben, ben benieuwd. Want soundchecks, die gaat altijd nog wel eens wat fout. Ja, dat is waar. Maar bij de echte performance niet. Dan gaat dat goed. Jack and the Weatherman, heren, wat is het eerste nummer... wat wij van jullie gaan vernemen? Onze nieuwe single. Ja. This time. Nou, die gaat dus over Haarlem. Over Kijk. Oké. Okay. Jack and the Weatherman. Everybody knows... I'm the one that goes nowhere I just walk around, everybody knows I'm the one that doesn't care I just sit around, I'm waiting on the world To give me something true A reason to change my view A reason to wake up each day with, with a smile on my face But there's something in the air here That's got me lightened up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 me, How I used to feel, how I used to feel different Little out of place Something told me, something told me That I better run away So I ran away Do you know how they say That home is where your heart is But I can't seem to agree on this I need to find another way to spend my days Gotta find a place with a brand new name I need to make a change, can't stay this way There's something in the air here It's got me lightened up There's something in the air here It's got me fired up I'm changing I feel it This time Changing. I feel it, this town is taking up a part of me, amazing, this feel it, finally I feel at home, I feel free. Man, dames en heren, fantastisch, uh, lekkere muziek. Blijf staan, jongens, blijf staan hoor, want we willen nog veel meer horen. We zijn al lang niet klaar met jullie. Ja, je bent er nou toch. Ja, je bent er nou <laughs> toch. Kan je, kan je net zo goed nog een liedje spelen? Dit was de nieuwe single in ieder geval. Dit was de nieuwe single en uh, dat klinkt fantastisch. My Hometown heette het, hè? als ik het goed zeg. Ja, yeah. This Town. This Town. This, this, town, town. this town. Nou, Harlem. Is... Harlem. Ja, goh, heerlijk. Uh, het volgende nummer, dat wordt. Hier wordt even overlegd, dames en heren. Dat... Even overleggen, gewoon, want het kan allemaal. Ik dit... we oh, dit... de kabel aan het lokaliseren. Oh, rustig aan. Rustig aan hoor, we hebben alle tijd. Hoewel? <laughs> Net aan? Huh? Nee, nee, nee. oh, ja. Heb je hem? Oké. Okay. Goed, nou, we gaan, uh, nog, uh, we gaan nog meer genieten van muziek van Jack en the dames en heren. Dit programma is antwoord daardoor op uw prachtige lokale omroep. CFM bar, live muziek, altijd een grote kans krijgt. Zo noemen we dat nou dus. Wat is het volgende nummer, heren? Uh, het volgende nummer uh, gaat uh, over ons belabberde liefdesleven. Met, uh, oh. <laughs> Being me. Oké, okay. en wat heb je nu intussen in je hand? Je speelt nu gitaar en? Ja, dit is een uh, jockelelele. Een ukulele? Ja, het is een tenor, dus hij is ietsje groter. Oh ja, ja da daarom zat ik even te denken. Die ukulele is normaal veel kleiner. Maar uh, oké, okay, een tenor, een dus. Dames en heren, Jack en the Wetterman. Ik, ik heb nog heel even een Het aantal luisteraars nummen? is verdubbeld. Oh. Met 100%. We hebben nu vier luisteraars. <laughs> niet zenuwachtig worden, <laughs> jongens. Deze zijn voor jullie. Nee, <laughs> niet zenuwachtig worden, jongens. Nu, kom op, rustig aan. Ja, die 6 nullen vertellen we er niet bij, hè? Nee. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou, daar komt ie. Jack and the Weatherman. Everybody has a story to tell And I can almost see yours through your eyes Well, so if that's your biggest secret Then I'm sorry, but I will not tell you mine Seems like you had a bumpy ride And I must say it's nice to get to know Please don't get close, please. Die je volgt wederom een luisterrapport. Het aantal luisteraars is tussen toegenomen tot vijf. Oh, dus welkom, onder andere Rob Harms op de radio, dankjewel. Leuk dat je luistert, Rob. Ja, gezellig. <lacht> We hebben, uh, hebben we ook niet een luisteraar in Spanje ergens of zo. Ja, ja, ja, Albert Jan ja, ja, Leuk ja, ja. dat je luistert. Ja, leuk dat je luistert daar in Spanje. Ja, een miljoen niet. luisteraars ondertussen. Ja. gaat er snel, hoor, die teller. Ja. Nu bekend is dat uh, Jack ja. en the Weatherman luistert speelt hier in de studio. Dan schiet de luisteraars aantal gewoon omhoog. Ik denk ja, dat het ik, allemaal via ik heb, social media gaat of zo. Ik, ik, heb, ik heb begrepen dat Radio 2 geen luisteraar meer over heeft. Nee, maar dat hadden ze <laughs> wel luisteraars. Oh, maar... Uh, <laughs> uh, uh, uh, Michiel, is het wat voor de tent? Hm. Mooi, eet smakelijk. Eet We uh, worden goed bediend door uh, Imca. Uh, ja, Imca die, die komt... Die, die, die loopt stage vandaag. hè, Want uh, die is aan het solliciteren citeren als het volgend jaar... Volgend seizoen. Ja, want uh, ik nou, hoorde uh, al een paar keer vallen. Hè, volgend seizoen. Maar hoe zit het daar nou precies mee? Nou, volgend seizoen gaat uh, Imca dus de worst verzorgen. Ja, maar wanneer eindigt dit seizoen en wanneer begint volgend seizoen? Uh, nou, Alvast ja, iedereen we gaan... een beetje voorbereiden. Oh, ja, voorbereid. Nou, uh, we eindigen op 29 mei. Oké. Okay. Dat is de laatste. En dan gaan we dus weer beginnen op 4 september. Ah, daar. Ja. Dus, dus in de, de nog, twee, nog twee afleveringen. Ja, dus met de zomermaanden ben je vrij. Jee! <laughs> nou, ik ben niet vrij, want ik heb gewoon tussen drie en vijf de euro. Ja, dan. maar dan hoef je daarna mag je dan naar het strand. Maar gelukkig. Dan mag dan je na, na, daarna mag je dus naar het strand. Dan mag je in die tent van Michiel mag je een glaasje limonade gezeuzen gemaakt. Als je daarna... Aan... champagne bier heet je dat nou? Champagnepils. Nee, champagne Champagnepils, champagne -pils, sorry. Ja, maar dat was geen pils hoor, maar. Nee, nee, nee, Nee, ik mag ook geen pils. Dat was een van de. Mag alleen sterk. Als ik het me goed herinner was het een of de bruin goedje. Gazeuze. De, ja. Ja, gazeuze heette dat. Lijkt het een beetje op gingerbier of zo? Nou, ja, in ja, die richting. Uh, Oké. Okay. Ja. Ja, weet je het merk Exota, hoor? Nee. Nou, dat, dat was ook zo'n zo soort merk, Exota. Alleen dat uh, is door uh, Marcel van Dam persoonlijk is dat van de markt afgebracht. Om, Om zeep geholpen. Omdat uh, het verhaal ging dat er exploderende flessen waren. Oh nee, kies, maar eigenlijk <laughs> zijn toch al die flessen exploderend? Ja. Er is toch een smaakexplosie in je mond? Ja, ook oh, dan ook. Oh. Ja, maar al die flessen hadden we vroeger nog niet, hè? Nee, nee dat is ook wel nee, zo. Exota was zo'n beetje het eerste... Eerste wat er was, ja. Maar uh, vind je het wat, Michiel? Gewoon de, die jongens een keer in die tent van je op straat? Absoluut. Iedereen is welkom daar, hoor. Ja, ja. maar gewoon deze muziek, joh. Dat, ja, dat trekt goed. Dan wel een goede petje op Sebastian om in die tent te staan. Dat ja. Is ja, toch? Ja, ja. Ja. Ja, ja. Hij mag goed. al een blaasje gaseusen. Absoluut. Ja. <lacht> en hey, wil je nou ook weten hoe, je de, hoe dat petje eruit ziet? Kijk dan even op zfm-live.nl. Dan kan je de twee webcams bekijken die hier in de studio hangen. Ja. En er wordt ondertussen gezwaaid naar je. Hallo. Hallo. Kijk even op zfm-live.nl En dan zie je de webcams. En dan zie je ook daar de weatherman de staan. Die en logen. Jack. En Jack. Uh, <laughs> ja. <laughs> hoe kan ik het vergeten? Uh, hoe kan ik het vergeten? Uh, we gaan nog een liedje doen, jongens. Ik vind het leuk. Gewoon, jullie spelen zo lekkere muziek. We willen graag nog uh, een liedje horen. En misschien nog wel twee jaar. Je zet ze wel aan het werk. Vanaf. Ik wel, natuurlijk. Kijk, nou, je weet hoe goed, het gaat normaal in dit programma. Het eerste uur twee, tweede uur twee. Nou ja, dat moet, is waar. Dan nou, nou nou moet je in een, een, een half uur vier stoppen. Ja. <laughs> <laughs> Helemaal in paniek gelijk. Ja, joh, dat maakt toch dat het. Oké. Okay. Uh, heren, wat, wat mogen wij gaan vernemen voor jullie? Het volgende liedje. Uh, volgende liedje: heet Losing You. Losing You. Oh. Nou, nou, ja. Nou, weer ons, over de liefde, denk ik. Je raakt ons niet meer kwijt, hoor. Als fan, zeg maar. <laughs> Als fan. Ik ben fan. Vanaf nu ben ik fan. Was je toch al? Ja. Oké. Okay. Ja, ik was het al, maar nu helemaal. <laughs> Losing you. Some time to stumble upon my path Now the dark thoughts seem to enter my head And it seems to be ringing a bell Something that I heard or I felt or I smelled I knew that she would lie So it seemed like a matter of time Before she slipped from my grip And fell into the now. Now I, dark clouds falling over me As I fall down, as I fall down Got me begging on my knees Can't breathe, can't breathe It seems that fear has a grip on me you made me do, got me looking like a goddamn fool, got me looking like a goddamn fool. Take me to the place where it's too dark to see And from the ashes I will rise once again A brand new man with a plan So I thank you my friend There is no need for us to be at war I just think we shouldn't see each other anymore And deep down in my heart I will always love and love you But I'll never be able to go back and trust you Said I Dark clouds falling over me As I fall down, as I fall down Got me back in on my knees Can't breathe, can't breathe see if that fear has a grip on me Ooh, look at what you made me do Got me looking like a goddamn fool Got me looking like a goddamn fool Everything I've done for you, you just couldn't tell me the truth, you just didn't have the strength to choose, I mean why would you stay with me, I wouldn't let you go and be free, now look who's back on her knees, look who's begging me, look who's laughing now. Me looking like a me looking like a ja, ik vind het echt geweldig. Dit, uh, dit is dit is Ik uh, heb <applaus> <applaus> Ik heb de, de, de afgelopen maanden, dat ik dit programma doe, eh, toch weer een aardig wat leuke dingen eh, ontdekt aan, aan fantastische muziek. En ik moet toch daar voor onze Dolly even een compliment maken. Want, oh. want Dolly is toch wel degene die dit allemaal voor elkaar heeft gekregen. Die Damp hier gehaald heeft, Paul hier gehaald heeft, eh, Jack in the Redderman hier gehaald heeft. Nou, geweldig eh, Dolly. De Chante. Chanten, dat Vergeet ze niet. Oh, ja, ja, ja, die mogen we zeker niet vergeten, Shanten. Nee. Grote applaus voor Dolly. Doei! Yeah. En ik moet eigenlijk zeggen dat ik bijna jammer vind... Dat, dat er een zomerstop komt met deze prachtige live muziek iedere keer. Ja. ja, maar ja, we moeten weer nieuwe krachten opdoen, hè? Dat is waar. Ik bedoel, dit, dit zijn tropenjaren, je snapt het wel. Dit, dit programma presenteren, dat kost je vier jaar van je leven. <laughs> nou ja, zeker met de, de, de techniek. De techniek doet kost wel twee jaar, dus uh, Oké. Okay. Jongens, nog één liedje als het kan. Als het kan, nog één liedje. Ja, nog één liedje. Ben je het zeker? Ja? Ze zijn nog heel druk bezig. Wat, wat krijgen we nou? Geen intimiteiten met, met Door niet te zoeken. Ja, dat kan niet hoor. Al die intimiteiten. Ja. <laughs> Wordt het dollyboel oh, zo? Voor straf moet je nou Hello dolly spelen. <laughs> Ik ben de man die kwijt. Ja, net van mij, jammer, jammer, jammer. <laughs> het gebeurt er en... allemaal? Nou, ja, er gebeurt een hoop. Uh, dolly die kreeg een cadeautje van de band en uh, haar uh, liefste dochter, uh, de jongste dochter van Dolly, die heeft hem meteen uh, toegeëigend. Ja. ja. <laughs> zo ook een cadeautje, maar ook sorry, omdat een sorry dat we zo'n set laten houden. <laughs> Ja, ja, ja. Maar... Ja. Goed. Nou, we hebben nog tijd voor één nummer van de band, dames en heren. En we hadden u graag nog even genieten van uh, dit fantastische stel muzikanten. Want het klinkt echt gewoon helemaal heerlijk en lekker en prachtig en mooi. Dus uh, we doen nog één liedje van ze. En wat gaat dat worden? Ja. Um, <laughs> het volgende liedje gaat over een uh, vriend van mij en ik die uh, een beetje uit elkaar zijn gegroeid. Dus eh... Uh... Hoezo, hij woont nog in M en jij in Harlem. <laughs> nee! <laughs> ja, dat scheelt niet veel. Nee, we woonden okay. al in Haarlem, maar... uh, Oké. Okay. Nou. Shit, Eigenlijk maakt de muziek je hele sociale leven kapot. Ja. Ja, precies. En, daar, daar gaat het misschien een nou, beetje Herkenbaar weer op, hoor. Dan ga je weer op Facebook en dan wordt het weer hersteld. Oké. Okay is yes. I didn't mind, but I do. The road that we shared, we sure didn't mind. Just like the breeze in the air, we floated on time and hoped our days would be fair. The, the only thing we ever wanted was to live like kings. And I'm scared. this plan just might do Cause life is just a little bit better When you don't have to do it all on your own a story that's worth telling We learn to let go Life is just a little bit better When you don't have to do it all on your own We all make mistakes until we're gone Wouldn't it be nice to have a friend of your own? Flying, there's a change in the wind. It's hard to describe Geweldig. Kom nog even van tafel zitten, jongens. Gezellig. Dank jullie wel. Echt... Ja, dank jullie wel. Dit was echt... Uh... Ongelooflijk mooi. Uh, hebben we hebben er echt heel van genoten. Jack and the Wedderman, kom nog even gezellig bij zitten. Want we willen natuurlijk nog even weten. Uh, om, te, om te beginnen willen we natuurlijk even. Jullie hebben, jullie hebben een CD? Ja. Ja? En, en, en, en, die heeft Lea nu? Uh, heeft Lea. Uh, ja, maar goed, dat zal ongetwijfeld niet de enige CD zijn. Uh, die, die, die CD, als mensen daar nou belangstelling voor hebben, uh, hoe kunnen ze eraan komen? Uh, Dankjewel meneer. We uh, hebben sowieso uh, op alle online kanalen, Spotify, iTunes, Deezer, Google Play, en ze zijn te bestellen via uh, shop.musicspotter.nl ja. <laughs> of gewoon via onze site. Lekker dan, kom, dan kom je daar ook gewoon. Kijk. <laughs> en wat is je site? Uh, Jackandtheweatherman.nl Jack? Makkelijker kan het niet. Ja, nee. dat klopt. Nou, top. Nee, Als je die naam onthaalt, is het niks aan de hand. Ik ga een kaasvinder met uh, worst proberen. <laughs> mooie combinatie. Wat ga je doen? Thanks for sharing. Jij komt zeker uit Drenthe. <tie> wat voor dingen die gewoon nog bij elkaar hoor. Worstenbroodje, lekker hoor. Ah, die ben gek, jullie Die nodig. Ja. nodig. Worstenbroodjes zijn vreselijk lekker. Mm -hmm. Ja. Maar um, eens even ik moet even naar de, naar de tijd gaan kijken. Waddis, hoeveel tijd hebben we nog? Kan ik nog één plaatje doen? Ja, makkelijk. Je kan er nog twee doen, maar zitten we wel aan het nieuws. Dan zitten we aan het nieuws. Zullen we dan gewoon eens eventjes uh, de... Uh... Kan ik nog één worstje doen? Nee, je kan er nog wel tien. Oh. Ja, je kan nog best een oh. wat wil je nog kwijt? Ik wil het goed te doen aan mijn ouders. Nou, oh, dat kan. Oh, dat is leuk. <laughs> Zijn dat luisteraars nummer 6 en 7 moet je doen? <laughs> ja, ik dus moet de hele tijd te twitteren. Oké. Okay. Goed. goed spannend op Twitter. Nou, mocht je na die uitzending uh, gemist hebben, schakel je nu pas in... Geen probleem, ga dan even naar onze website en via uitzending gemist over een paar dagen. Dit uur gewoon online staan en dan kun je het gewoon terugluisteren zonder problemen. Ja, dat dacht dat, dat, dat je duidelijk. ging zeggen geen goed idee. Maar... Nee, ja, geen probleem. Geen probleem. Ja. Zo vervelend we ik toch ook weer niet. Oh. <laughs> um, uh, ik ga nog eventjes een stuk draaien uit. Uh, zoals u weet, dames en heren, hebben wij elke woensdag de vinyljaren. En daarin hebben wij tegenwoordig ook de vinyl top 3. In de wet, is weer een vinyl 50. En er wordt gewoon weer een hitlijst gemaakt van vinylplaten. En um, er is een meneer die kwam vorige week, kwam die op nummer 1 binnen. En deze week uh, staat hij op 2. En er is ook een, een hele aardige uh, een Nederlandse meneer, die al heel lang bezig is. Hij komt uit horen vandaan. Zijn naam is uh, Jaco Gardner. Of Gardner, maar wel Gardner. Maar daarvan ga ik even een liedje draaien, want uh, dat is een. Uh, Prachtige uh, mooie cd. Past wel een beetje in het sfeertje. Het nummer heet Make Me See. Hier is Jacko Karnoek. Ik niet. Nee, we gaan nee. afsluiten. We gaan afsluiten. we gaan afsluiten. We zijn klaar. Ja, ben je er klaar mee? Ja, we zijn, nou ja, we zijn klaar. Uh, dames en heren, ik, uh, dit was het weer voor deze, deze, deze vrijdag de 15e. Hartelijk dank aan alle gasten. Hartelijk dank aan Michiel Drommel voor je fantastische verhalen. En ik hoop dat, uh, dat alles wat je, wat je in je hoofd hebt, uh, Michiel, dat het ook inderdaad gaat lukken. Want ik vind dat... Zo fantastisch, de foto's die je laat zien, eh, liet zien en, en de hele initiatieven. Jongens, het komt allemaal goed. En ga vanaf 26 juni kijken in het Zandvoorts Museum naar die prachtige antieke eh, historische standtent. Michiel, hartstikke bedankt. Imka, bedankt voor de catering. Stagiair, Inka. Stagiaire, Inka, bedankt. Dolly heeft ze het goed gedaan. Ja, Dolly is er geslaagd. Uh, jij je, je bent de weer ja, begonnen. Ja, nou, goed inzicht, goed initiatief tonend. Ja. Oké, okay. heel goed. Nou, Jack en de Wedderman. Jongens, hartstikke bedankt dat jullie toch nog uh, hierheen gekomen zijn. En fantastische muziek aan ons gemaakt hebben. Um, we gaan afsluiten. Maurice, bedankt voor de techniek. Ja, graag gedaan. Sander, jij ook bedankt. Met Sander, ook bedankt voor de techniek. En Lea, bedankt. Lea, bedankt. Oh. Ruud, bedankt. Ja, en allemaal bedankt. En, en. Applausje voor jezelf. En weet je, de belangrijkste vergeten we. Jij thuis. Jij yeah, ook bedankt. Ja. Totdat je zo groot applaus gehad. En we hadden zelfs luisteraars in Canada. Ja. En in Spanje. In Spanje, ja. Ook nog nou, alle kanten. Zijn we klaar? Ja. ja. Nou ja, als jij muziek draaien, wel. Oké, okay, doe ik even dit. Oh. Hey, bekende. Oh. No, it's not a new day.